Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer. De A13 naar Rotterdam vanuit Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en de afgrit Berkeler Rode Reis. Zo'n 8 kilometer rijden ten stilstaand verkeer. De nasleep van een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. Op de A15 gorkum Nijmegen tussen Geldermalsen en Tiel, 8 kilometer. En bij Rotterdam op de A16 naar Breda op de parallelbaan. Er staat 3 kilometer vanaf Rotterdam-Kralingen. Er staat een kapotte vrachtwagen.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 We hebben in Zandvoort. En jij bent erbij. CFM. Look at where we are.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 I'll goodbye hey.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 ik ben niet van fixer amour, excerpant mon amour. Moet Marcel, tu es très belle, n s s Je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. n s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 Ik Je suis né Oh! Je parle un petit peu français. .9 ZFM F sinner arch and He could be a preacher when your soul is down He could be a lawyer on a I'll never love you like I can could be a stranger you gave a Een dikke dag. Every time I think of you It always turns out